Zeven uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Obama bedankt commando's voor Bin Laden-operatie. Gerucht over Grieks vertrek uit Monetaire Unie drukt eurokoers. En Britten stemmen massaal tegen nieuw kiesstelsel. President Obama heeft de commando's ontmoet die maandag Bin Laden hebben gedood. Op een basis in de Amerikaanse staat Kentucky bedankt hij de leden van de elite-eenheid... en gaf ze een hoge presidentiële onderscheiding...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 Hun tegoeden worden bevroren en ze kunnen niet meer naar de Europese Unie reizen. Tijdens de protesten na het vrijdaggebed zijn gisteren op verschillende plaatsen in Syrië opnieuw demonstranten omgekomen. Er zouden zeker 16 doden zijn, maar volgens andere bronnen zijn er tientallen mensen gedood door ordentroepen. Journalisten wordt het werk in Syrië onmogelijk gemaakt, waardoor er nauwelijks informatie naar buiten komt.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 Daardoor is Almere nu gedegradeerd naar de topklasse. Het weer vol op zon met hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt op veel plaatsen zomers warm met maxima van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Daarbij staat er een matige zuidoostenwind. Morgen opnieuw zonnig en warm, later op de dag volgen er vanuit het westen onweersbuien. De dagen erna iets minder warm en kans op een bui.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 Een hele goede morgen. Zaterdag 7 mei is het en het wordt een prachtige dag. We gaan snel beginnen met nieuws over de warmte. Het is namelijk zo droog dat het eerste sproeiverbod is ingesteld. We hebben nieuws over de mug. De mug namelijk, die houdt niet van zweetvoeten. Er is veel rumoer rondom de euro en verder viert Brabantfeest. Want RKZ uit Waalwijk is kampioen en de andere Brabantse clubs blijven in die eerste divisie spelen... want Almere City degradeert. Maar we beginnen in Syrië. Gisteren na het vrijdagmiddag gebed weer grote demonstraties in verschillende steden in Syrië. En opnieuw werd er hard opgetreden aan de kant van de veiligheidstroepen van de president. Er zouden weer tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Europa heeft inmiddels sancties aangekondigd, zoals het bevriezen van de toegoeden van, een Sy van Syrische regeringsfunctionarissen. We maken de balans op op zaterdagochtend met de Nederlandse ambassadeur in de Syrische hoofdstad, Dolf Hogewoning. Goedemorgen meneer Hogewoning. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, is, hoe is de sfeer op dit moment in, uh, in Damaskus? Nou ja, zo'n zaterdagochtend is het altijd uh, proberen om de balans inderdaad op te maken. Um, en verder op de dag krijg je dan uh, helaas uh, het begrafenis van de mensen die de vrijdag zijn omgekomen. En die leiden dan vaak ook weer tot demonstraties. Um, maar de situatie in Damaskus nu uh, is rustig buitenwijs gedemonstreerd. Er zijn uh, inderdaad uh, mogelijk op de zijn gevallen. Yeah. Uh, er is een stad in Homs, een stad boven maskers is geweld geweest. En het is op zo'n zaterdag altijd maar weer afwachten. Afwachten. Wat tijdens die begrafenissen gaat gebeuren. Ja, de, precies, want dat is altijd een beetje de day after... waardoor je eigenlijk een soort vliegwiel krijgt... dat er dan ook weer demonstraties zijn... waar ja, vaak weer nieuw geweld precies. bij wordt gepleegd. Ja. Uh, de, de cijfers, ja. Uh, ja. met een kleine slag om de arm van gisteren... zijn dat er ongeveer 30 mensen zijn gedood door veiligheidstroepen. Is dat ook ongeveer uw beeld of heeft u een ander beeld? Nou, dat is het beeld uh, van, de, van de media. Uh, en dat hebben we ook van, van uh, mensen hier... Uh, die toch ons netwerk behoren, gehoord, maar je kunt het toch nooit uh, helemaal als harde, harde feiten uh, uh, accepteren als je niet, uh, als je niet echt gewoon de uh, ja, wijze die mensen hebt gezien. Het is dus uh, ook het top heeft afwachten geblazen, maar ja. We vermoeden toch wel dat er weer tientallen doden zijn gevallen. Ja. Is het eigenlijk überhaupt mogelijk nog om daar uw werk te doen in het land? Want als wij de beelden zo zien, dan denk je... ja, niemand durft bijna meer de straat op, want op de straat is het elke keer uh, hommelers. Ja. Nou, dat is... Kijk, uh, het leger en de veiligheidsdiensten zijn zo uh, omnipresent... dat uh, ja, de overheid daardoor... Dat het normale leven wel mogelijk blijft maken. Ik bedoel, eh, door de week eh, merk je alleen dat er een hoogst van, uh, van alertheid is van de kant van de veiligheid. Maar er wordt gewoon toch gewerkt en eh, dat geldt zeker voor steden als uh, Damascus en Aleppo, maar ook uh, verderop in het land. Afgezien van die gebieden waar het al heel lang is, bijvoorbeeld Tara, daar is het mm -hmm. normale leger niet mogelijk. Nee. Maar in de rest van het land uh, op, ja, is, wordt gewoon gewerkt. En het uh, gaat u wel op vrijdag weer die demonstraties. Ja, u, u, u zegt van het is omnipresent, wat een mooi woord is uh, overigens. Maar uh, wij krijgen toch ook berichten dat het leger uh, in een aantal steden op dit moment zware wabels ook inzet tegen burgers. Zijn dat de berichten die u ook krijgt? Nou, dat is de tanks. Die zijn ingezet uh, in Dara natuurlijk. En tandvoertuigen uh, Dat is twee weken geleden al gebeurd. En die zijn ook uh, naar grond getransporteerd. Dat hebben we ook wel kunnen waarnemen. En die worden dan gebruikt om, uh, ja, om die steden in, binnen te trekken. En te proberen op die manier het geweld in te dammen. En uh, ja, dat leidt natuurlijk ook tot, uh, tot geweldwaardigheden in, in die stadskernen. Ja. Yeah. Um, maar dat is dus nog niet gebeurd met Damascus. Nee. Misschien nou, we wel die honderd bewegingen. Ja. Ja. Maar eh, in Damascus is er alleen veiligheidsdiensten. En een aantal dorpen ten oosten van Damascus, daarvan weten we dat het leger ook is ingezet. Oké. Okay. Nou, eh, maar dus niet in de, in de stad zelf. Niet in de stad zelf, dat is helder. Nog één vraag dan. Want Europa, de Europese gemeenschap, die heeft verdere maatregelen aangekondigd hè, tegen de huidige regering: een reisverbod ja, en het bevriezen van banktegoeden. Maakt dat eigenlijk indruk? Komt het de laatste deel van de zaak niet te staan. Of het indruk maakt, die maatregelen? Ja. ja. Dus. De sancties die zijn. Die zouden zijn ingesteld. Ja. Ik weet niet of de daar al een besluit over Ja, nee, de Europese gemeenschap heeft dat aangekondigd. Maar u weet niet of dat of de indruk maakt in de maskers. Nee. Nou goed, dan hebben we het daar, want de lijn wordt ook wat slechter. Uh, dan hebben we daar gewoon de volgende keer nog eventjes uh, over. Heeft u ook gewoon tijd om er even over na te denken? En uh, we spreken elkaar vast en zeker nog wel een keer, meneer Hogewoning. Dolf Hogewoning was dat, de Nederlandse ambassadeur in de Syrische hoofdstad Damascus. Gaan wij het hebben over iets anders van Europa? Want er is onrust rond de euro. Munt is in waarde gedaald vanwege geruchten dat Griekenland uit de euro wil stappen. Gaan we over praten met onze correspondent in Brussel, Chris Ostendorf. Chris, ik zeg geruchten met een soort klemtoon erop. Hoe zit dat met die geruchten?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 Straks de droogte, die zorgt voor het eerste sproeiverbod in het waterschap Vallei En Eem. Er is verkeersinformatie. De A2 Eindhoven-Maastricht... tussen Elslo en Knooppunt-Kruisdonk die is dicht wegens weg wegwerkzaamheden. U wordt ter plekke omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vandaag wordt hij geopend en morgen mag ook het publiek komen kijken. De tentoonstelling in Paleis het Loo gaat over tien jaar Prinses Maxima in Nederland. Het is aandacht voor maatschappelijke functies, maar ook voor meer moderne zaken... als haar meest in het oog springende kledingstukken. Verslaggever Trudy Rosa de Carvalho. Wat bent u aan het doen? Uh, ik probeer nog uh, op het allerlaatste moment uh, de ruit schoon te krijgen. Want, uh, de ruit laatste, waarvan? De ruit van de vitrine waar de bruidsjapon van prinses Maxima in staat opgesteld... En nu zie ik op het laatste moment, vlak voor de vitrine dichtgaat... Dat, ja, dat de ramen niet helemaal schoon zijn. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet met nat gaan schoonmaken met de trouwjurk erin. Dus ja, hoe Dat moet nog, nog even een oplossing voor bedacht. Even opgelost worden, ja. Johan Termolen, we staan hier bij een heel opvallende foto... van prinses Maxima in een pied de jasje no, zwart-wit. No, no. Met... De Belgische prinses, de be uh, prinses Mathilde van België, dat was een merkwaardig moment. Ik weet niet of ze dat, Ik denk niet dat ze het afgesproken hadden, maar het. Ja, uh... want het is iets wat iedere vrouw vreest, <laughs> Ja, vreselijk vindt. Dus zij waren beiden uitgenodigd om in Den Haag in het Gemeentemuseum een uh, boek over de schilderkunst naar Lage Landen uh, uh, in ontvangst te nemen. En verschenen daar allebei in eenzelfde uh, pied de -pool jas. En nou, dat is ook de aanleiding dat we daar nog zo hierop teruggekomen zijn. Dat iedereen dat moment nog wel in zijn herinnering heeft. Curieus Ja, want als we ons hier omdraaien. dan ja. is hier ja. iets wat eigenlijk niet zozeer curieus was. als wel zeer omstreden. Ja. Hè? Het is een. Een, eigenlijk een, een zwarte deels lederjurk met ja. hoge zwarte laarzen, Reizen, ja, die ze droeg naar de uitreiking van, van de, de Edison. Zo'n popprijzen ja, in uh, 2010, vorig jaar. Toen um, zeiden mensen, god, dat is meer geschikt voor een popdiva dan ja, voor een prinses. Nou ja, goed, dat is misschien ook, ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval ze heeft blijkbaar toen gedacht van, nou, ik ga daar niet in een stijve bloemetjesjurk heen, maar ik zal me eens laten zien zoals, uh, zoals ik ja, me daar het beste thuis voel. En ja, daar kun je dan over twisten of dat terecht of onterecht is, maar het was natuurlijk wel, wel sprake. Nou zien we hier, we zien Maxima die aankomt in Nederland. We zien ja. haar verloving, we ja. zien haar trouwerij, ja. we zien het eerste kind. Dat is Maxima als vrouw, als ja. moeder. Ja. We zien helemaal niets over Maxima als dochter. Nee, we, nou ja, dat, we hebben ons natuurlijk toch uh, ons beperkt hier nu tot maximaal in Nederland. Bij de foto's van de doop zie je haar ouders, die zijn daarbij aanwezig geweest. Maar nou ja, zoals bekend waren ze niet bij het huwelijk aanwezig. Dus dat uh, daar kan ik ze ook niet laten zien. Dus. Nee, want er, er wordt niet veel aandacht besteed aan een dergelijke controversiële periode, hè? Nee, maar dat is natuurlijk wel de periode die daarvoor afgegaan is. En ja, het leek ons toch, ja, iedereen weet het. Het leek me niet nodig om dat nog eens een keer hier weer nadrukkelijk aan de orde te stellen. Het gaat om ja, de periode hier in Nederland en de manier waarop wij in Nederland haar hebben leren kennen. Er is op dit moment heel veel te doen over het Koningshuis. Hoeveel uh, functies zouden ze nou moeten behouden? Wat zouden ze wel en niet moeten doen? Is dit nou eigenlijk ook een beetje een per-actie uh, voor Maxima en voor het Koningshuis om te zorgen dat ze sterk en geliefd blijven onder de Nederlanders? Ja, nou, zo is het niet bedoeld. Het is eigenlijk een terugblik op die tien jaar. Ik krijg de indruk uit wat ik zo begreep... dat de prinses ook zelf erg ja, bezorgd was... dat het al te veel een soort show werd om haar op een voetstuk te plaatsen. Dat hebben we ook geprobeerd om dat zeker niet zo te presenteren. Het is een verslaglegging eigenlijk... Uh, van, van wat ze hier doet uh, en in de afgelopen jaren gedaan heeft. En die hebben we geprobeerd om die op een heldere uh, manier over het voetlicht te brengen. Een uh, reportage was van Garry van Pinksteren over tien jaar. Maxima dus. Ten oosten van het Vallei-kanaal in Utrecht en Gelderland geldt een wateronttrekkingsverbod. Het is het eerste gebied in Nederland waar zo'n verbod geldt. Het is zeer uitzonderlijk, want uh, het is pas begin mei. Dus het is erg vroeg om zo'n maatregel af te kondigen. Woordvoerder van het waterschap Vallei Eem is Erik Keizer. Ja, meneer Keizer, uh, u kondigt dat af. Uh, echt alleen vanwege nu al de droogte, is het zo verschrikkelijk droog? Ja, het is uitzonderlijk uh, voor uh, de tijd van het jaar. Vorig jaar uh, moesten we ook een uh, onttrekkingsverbod afkondigen... maar dat was twee maanden later, eind ja. juni. Maar wat gebeurt er nou als, um, laat zeggen, als u het verbod niet zou afkondigen... en mensen, boeren met name denk ik, wel water zouden onttrekken? Nou, dat, uh, kijk, de directe aanleiding was... Uh, dat er een agrariër was die was aan het beregenen... en het gevolg daarvan was dat een gedeelte van de Lunterse Beek... Uh, bijna droog kwam te staan. Dus het directe gevolg is, als ze door zouden gaan... Ja. dat er meerdere beken droog komen te staan? Uh, ja, ja, in ieder geval gedeelte van beken. Hè. Het uh, gedeelte dat tussen twee stuwen uh, ligt... dat uh, zou maar zo droog kunnen komen te staan als uh, agrariërs gaan beregenen. Ja, een beetje een gekke vraag, maar ja. is dat erg? Ja, dat is uh, slecht natuurlijk voor de planten en dieren uh, die van dat water afhankelijk zijn. Het is ook slecht voor de waterkwaliteit. En het is eigenlijk ook slecht voor de grondwaterstand. Uh, dus in die zin begrijpen uh, agrariërs ook heel goed dat dit op dit moment noodzakelijk is. Want als uh, de grondwaterstand uh, verder wegzakt, is dat ook slecht voor hun gewassen. Dus. Uh... Ja, dan, dan, dan schieten ze zichzelf om het zo maar uit te drukken eventjes in, in de voet. Ja, uh, dit geldt ja. vooral voor, uh, voor sloten en voor uh, beken. Ma ja. Mag er nog wel grondwater worden opgepompt? Ja. Dat ja. mag wel. Want ja. wat, uh, waarom mag dat dan wel? Ja, dat, uh, dat is water dat zit uh, 20 tot 30 meter diep. En ja, dat, kan, dus, dat heeft dus uh, geen schadelijke gevolgen. Oké, okay, op die manier. Ja. U bent de eerste. Hoe um, ja. komt het dat u de eerste bent? Bent u van de afdeling Safety First of ja. uh, is het iets anders? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is natuurlijk heel afhankelijk van uh, hoe de voeding van de beken uh, verloopt. Uh, de beken waar nu dit verbod voor geldt... Uh, die kunnen wij niet voeden met water uit de Nederrijn of uit de Randmeren. Uh, die zijn helemaal afhankelijk van uh, ja, het kwelwater dat van de Veluwe komt. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, wordt dat niet meer aangevoerd, aangevuld. Nee, precies. Uh, dus, uh, ja, dat is de reden waarom wij op dit moment uh, dat verbod moeten afkondigen. Plus dus het feit dat we al zagen dat als uh, boeren op dit moment gaan, water gaan onttrekken... dat dat een uh, ja. drastisch gevolg heeft voor het waterpeil. Nee, dat beschreef je net al. Um, nou, meneer Keijzer, ja. ik, ik dank u wel. Ik wens u een ja. mooie dag en uh, ja. op termijn regen. Maar vandaag nog even mooi. Ja. Nou ja, <laughs> bedankt. bedankt. Oké, okay. ja. tot ziens. Gaan wij het hebben over Singapore. Want um, daar heb je Lee Kuan Yew. Die regeerde met ijzerhand. Hij maakte van Zwitserland het Zwitserland van Azië. Zo heet dat daar. Hij is zelf teruggetreden, maar zijn partij regeert het land... nog steeds op dezelfde manier. Maar het is voor het eerst... dat dat er een sterke tegenwind is. Bij de verkiezingen van vandaag heeft de oppositie namelijk een kans om zetels te bemachtigen. Ongehoord is dat in Singaporeese verhoudingen wel te verstaan. Een werkend oversteeklicht, compleet met geluid. Dat vind je in Azië alleen maar in Singapore. De schoonste, best georganiseerde, welvarendste stad van Azië. Alles hier doet het zoals het moet. Dankzij de regering van die ene partij die al meer dan 45 jaar lang onafgebroken aan de macht is: De People's Action Party van vader en zoon Lee. De PAP heeft. Singapore. naar waar we are today. Verkiezingen zijn hier altijd een formaliteit geweest. PAP won. Dat stond van tevoren vast. Oppositie was er niet, of werd snel de mond gesnoerd. Singaporezen leerden hun mond te houden in ruil voor een luxe leventje. Maar ineens gaat dat niet meer zo. Er is zowaar oppositie. En die oppositie doet het lang niet slecht. De oppositie laat zich vandaag zien midden in de financiële hart van Singapore. Het hart waar al die hoge wolkenkrabbers staan... Banken, kantoren. En hier beneden is het lunchtime. Dat betekent dat het stervensdruk is. Druk met al die mensen die in die kantoren werken. Allemaal even keurig gekleed. Thank you, thank you so much, folks. I really appreciate your support. Thank you. Oppositieleider Chi Soon Yuan moet honderden handtekeningen uitdelen na zijn spreekbeurt voor de kantoormensen. Er is. Een schaduw van angst among mijn fellow-citizens. Ik ben heel blij dat de Palestijnse Horen komen. Dank u wel, De Singaporezen hebben ineens hun angst afgeschud. En de reden waarom dit allemaal is gebeurd. is het internet. YouTube, Facebook, Twitter. En and, and we proberen dat zo veel mogelijk mogelijk te leveren. En ik It made a Dankzij Facebook en Twitter puilen de bijeenkomsten van de oppositie uit. Ik vraag zo'n keurige kantoordame, wat zij ervan vindt van deze oppositie. I think it's really exciting. I mean in the past, like the opposition has so been written off quite quickly. You know, last time the, the opposition got two seats in parliament, and it was considered like quite a good result. So hopefully this year there be more. Vorige keer hadden ze twee zetels in het parlement en dat werd al gezien als een geweldige aardverschuiving. En hopelijk kunnen ze er nu wat meer krijgen, zodat ze kunnen laten zien wat ze waard zijn. Niemand gelooft dat de regering meteen omvergeworpen zal worden. Uh, niet in my, I think maybe, maybe in my generation. Dat zal ik niet meer meemaken, zegt deze aanhanger. Het verlies van maar een paar zetels zou al genoeg zijn om te bewijzen dat de PAP niet langer onaantastbaar is. Zelfs deze partij kan ooit verkiezingen verliezen. De reportage was van onze correspondent Michel Maas. Het was het eerste diplomatieke wapenfeit van het nieuwe Egypte. De verzoening tussen de Palestijnse partijen Fatah en Hamas deze week. Analisten in Egypte zijn het eens. Er waait namelijk een nieuwe wind in het buitenlandse beleid. En dat zal hoe dan ook gevolgen hebben voor buurland Israël. Correspondent Sander van Hoorn. Egypte moest wel beginnen met de verzoening tussen de Palestijnen. Daar is elke analist in Egypte het over eens. Volgens Mohammed Abbas heeft dat twee redenen. Abbas is onderzoeker voor het al ahram Centrum voor Strategische Studies in Cairo. Egypte moest de band met de bevolking van Gaza aanhalen... omdat de bevolking in de Arabische landen, en zeker ook in Egypte... zich er steeds meer over opwond dat Mubarak meewerkte aan de blokkade van de Gazastrook. De Palestijnse kwestie is heel belangrijk voor de mensen in Egypte. En nu de Palestijnen verzoend zijn en de grens tussen Gaza en Egypte langzaam weer open gaat... ligt het Egyptische buitenlandse beleid veel meer in lijn met wat de bevolking wil. De tweede reden om te beginnen met de Palestijnse verzoening is internationaal. Iran Doordat Egypte meewerkte aan de blokkade van Gaza... kon Iran zich opwerpen als de beschermer van de mensen in Gaza... ten koste van Egypte. Sowieso is de rol van Egypte in de regio steeds verder verzwakt onder Mubarak. Andere landen hebben daar dus van geprofiteerd. Nu, onder een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... is het idee veel meer om conflicten uit de tijd van Mubarak bij te leggen. Denk dus aan de relatie met Iran, maar ook met Syrië, Hezbollah en Libanon. En deze week dus met Hamas. Misla Surie. Het doel is om Egypte sterker in de regio te laten zijn... en daardoor zullen bekende allianties gaan schuiven. Dat gebeurt trouwens al, zegt Mohammed Abbas... die het buitenlands beleid al jaren analyseert. In de oude verhoudingen werden Egyptische initiatieven... altijd tegengewerkt door Iran. De Palestijnse verzoening is daar een goed voorbeeld van. Iran moet deze keer juist druk op Hamas hebben uitgeoefend... om wel akkoord te gaan met de verzoening. Die toenadering tussen Egypte en Iran... zorgt voor gefronste wenkbrauwen in de Verenigde Staten... In Israël, maar bijvoorbeeld ook in de Golfstaten. Die Golfstaten hebben intussen wel diplomatieke banden met Iran, zegt de Egyptische analist Abbas. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk. Ik ben ervan overtuigd dat als je voor je eigen belangen wil opkomen in de regio, je wel met iedereen in gesprek moet zijn. Het herwonnen zelfvertrouwen van de Egyptische diplomatie. Het vredesverdrag met Israël zal blijven, denkt Abbas, onder welke regering dan ook. De Israëli's zijn ongerust omdat de grote bondgenoot in de regio is weggevallen. En wat voor een regering er ook komt, de relatie met Israël zal nooit meer zo hecht zijn. Als ik naar buiten loop, vertelt hij nog dat zijn commentaren veel scherper zijn dan vroeger...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 Kom luisteren naar het Nederlands Filharmonisch Orkest in het Concertgebouw. 14, 16 en 17 mei. Bestel snel op orkest.nl.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 De euro is gisteravond minder waard geworden door geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen. De Duitse weekblad der Spiegel meldde dat daarover spoedberaad werd gehouden in Luxemburg. Er bleek inderdaad een bijeenkomst te zijn, maar zowel Griekenland als Luxemburg zei met klem dat de Grieken gewoon in de Monetaire Unie blijven.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 En in Spanje is de golflegende Steve Ballesteros op 54-jarige leeftijd overleden. Ballesteros, die wel gezien wordt als de beste Europese golfer aller alle tijden, leed aan een hersentumor. Hij won tussen 1979 en 1988 vijf majors. Hij was driemaal de beste op het prestigieuze British Open en won tweemaal de Masters. En daarna zegevierde hij met zijn Europese collega's vijf keer bij de Ryder Cup. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Macro. Gemak dient ondernemer. Dat is het macro-pashoudervoordeel. De NOS, het Radio 1 Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. De Twitter-account is ook actief. NOS Radio 1, dat is de Twitter. Aanstaande donderdag is het alweer een jaar geleden de vliegramp in Tripoli. Een ramp die bij veel mensen alweer in de achtergrond is verdwenen. Toch kenden de ramp 70 Nederlandse doden. Nabestanden, nabestaanden kampen nog iedere dag met de gevolgen van deze ramp. Zoals de ouders en zussen van Joël van Noppen uit Vlissingen... die in het toestel zat. Ze vertellen verslaggever Ilan Sluis hoe het nu een jaar later met ze gaat. Dag, goedemiddag. Hoi, Yvonne, kom binnen. We zijn hier in, in Vlissingen, in Zeeland... Uh, ja, we staan in het huis van, van Joelle eigenlijk. Hè? Ja. En eigenlijk als ik zo rondkijk hier... dan ziet alles er nog zo net zo uit als dat het eruit zag toen Joelle hier vertrok. Ja, het ja, meeste, meeste wel. Daar hangen wel een paar nieuwe een paar schilderijtjes van ons bij. en We hebben de kapstok een beetje veranderd. En, uh... Ja, want u bent hier gaan wonen ja. om, dat, uh, om voor Dena, de dochter van Joelle, te ja. gaan zorgen. Twee dagen van tevoren was ik met Dena hier naartoe gegaan... om... Uh, om de voortuin uh, onkruid vrij te maken, de tegels en zo, en allemaal het onkruid eruit te halen. Dat hadden we gedaan. Voor, uh, zei, kom, dan is het mooi schoon als mama thuis komt. Maar goed, het is niet zo ver gekomen dat we het hebben kunnen laten zien dat we het allemaal netjes hadden gemaakt voor de, Want ze is gewoon niet meer teruggekomen. Ik wil even koffie voor jullie zetten, want je hebt allemaal allemaal droge hoefd. <lacht> Ik ook wel hoor. Dus, uh... Die had een senseo, maar die, die kon niet zo goed koffie zetten. Want die, die dronk zelf geen koffie, weet je. Dit zijn de schoenen. Die je op die uh, dvd en die foto's van haar, elke keer kan zien dat ze die had. Die hebben we ook uh, kunnen traceren. Dit is een armbandje wat ze in Zuid-Afrika gekocht heeft met schelpen. Dat hebben wij ook kunnen claimen. Ja, je hebt er niks aan om, om, om nog wat mee te doen. Maar we bewaren dit omdat we dan aan de hand aan Lena alles kunnen geven. Dat ze, ze kan zeggen van nou, ik wil alles weten, alles zien. En uh, dan zeggen kijk, dit was wat je moeder bij had. En dan mag zij bepalen wat ze ermee doet. En dit zat uh, en allemaal dit in de mogelijk. koffer die uh, naderhand is gevonden langs uh, de landingsbaan. Tussen de brokstukken. Ja. Nathalie, yeah. de zus van Joelle. En waar was jij die 12 mei toen je het hoorde? Ja, het is heel raar, want ik zat ochtends op de computer uh, was ik op MSN vandaag. En toen zag ik uh, vliegtuigen neergestort. Toen dacht ik. En, en uh, met Nederlandse inzittenden. En toen dacht ik, oh, je zal erin zitten. Of je zal hè, het zal een familielid zijn. En de telefoon ging en ik zag dat mijn moeder het was. En het eerste wat ze zei, ze zat in het toestel. En ik zag op de grond neer. Mijn kinderen keken me aan. Het zei ik, mam, dat kan helemaal niet. Jawel, ze zat erin. Het is geen makkelijke periode geweest voor u, denk ik. Nee, inderdaad niet. Dus het is gewoon, ja... Hoe langer het duurt eigenlijk... Ik heb het idee dat het, dat het dan nog meer binnenkomt. Soms heb je nog het idee van, nou, ze is nog met vakantie. Omdat, ja, we hebben ze natuurlijk... He, uitgezwaaid en, en uh, gedag gezegd. Ze heeft een geweldige vakantie gehad. En ze vond het natuurlijk heel fijn om de vriendin weer te zien. En, uh, dat was eigenlijk natuurlijk het doel. Ze heeft het enorm naar de zin gehad. Oh ja, alleen is ze gewoon niet meer teruggekomen. Vader Wim, hebt u de hoop dat u ooit nog eens te weten komt wat er gebeurd is? Hmm, dat is heel moeilijk. Uh... Daar ligt er aan. Misschien als er andere mensen aan de macht komen in, uh, in Libië, dat die dat wel gaan zeggen. Het, het hangt er een beetje vanaf wie het straks wat zeggen krijgt. Van zeg hem de waarheid of schuiven we het onder het tapijt. Nu is het een jaar geleden. Mm -hmm. Is dat ook een soort markering? Het is nu wel zo van dat we zoiets hebben van. Nou, ik, uh, ik wil graag nog een keer dat je wel in de belangstelling staat en ik wil er ook aan meewerken. Alleen en daarna heb ik zoiets van, wil ik toch proberen om gewoon mijn leventje weer op te pakken. En ja, je blijft ook die vragen houden van wat is er gebeurd, dat heb ik dan nog wel. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog wil weten van, hebben ze wat gevoeld, wat is er precies gebeurd. Ja, dan is eigenlijk die puzzel compleet voor mij. En dan uh, wil ik gewoon verder. Aanstaande donderdag is een besloten herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden. Het programma Nieuwsuur besteedt vanavond ook aandacht aan de omgekomen Joël van Noppen. En ook de Telegraaf heeft vandaag een groot verhaal daarover. RKC Waalwijk dan. Dat speelt volgend seizoen weer op het hoogste niveau. Waalwijkers begonnen na de winterstop aan een inhaalrace. FC Zwolle stond namelijk maar liefst 13 punten voor. Gisteravond won RKC met 2-1 bij Fortuna Sittard. En dat was genoeg voor het kampioenschap. Ragnar Niemeijer sprak na afloop met een man... die twee jaar geleden ook al eens een keer promoveerde met RKC... trainer Ruud Brood. En hij heeft tijdens de wedstrijd geen moment gedacht... dat het nog fout zou kunnen gaan. Um, de oude kansen die we kregen...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 Ik zeg al, iedereen heeft het verdiend bij ons en daar ben ik heel erg uh, blij om. Ruud Brood, is de promoverende en winnende coach. We praten er verder over met Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van Elf Voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen. RKC toch de terechte kampioen? Nou, dat, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, eigenlijk niet. Zwolle, Zwolle was de hele competitie, met uitzondering van de afgelopen zes weken met afstand de grootste ploeg en jullie zijn het ook. De inleiding we hebben zelfs 13 punten voor gestaan. Ja. Uh, eindigen nu met vier punten achterstand, kan je nagaan wat een ongelofelijke dip die we op het laatste gehad hebben. Ze hebben van de laatste zijn er maar één gewonnen. Gewoon over man door zenuwen, want dat is eigenlijk de enige verklaring die je kan geven. Zijn ze op een gegeven moment een beetje door hun hoeven gezakt en hebben het niet gezet. Nee, hebben ze nog wel kans in die na-competitie? Nou ja, in principe natuurlijk wel. Hè. Het was een mooie vrouw. je begint allemaal weer op nul. Uh, wat natuurlijk wel zo is is dat zo'n club een enorme tik aangehad heeft als je zo dicht bij een uh, promotie bent. En ik weet van Elf hebben we al in het vorige nummer een, een, een promotieverhaal van Zwolle gemaakt. Dus je moet weer uh, nooit schieten hoe dat, hoe, dat, hoe dat is, een soort spreekwoord. Maar uh, ze, ze zullen ongetwijfeld met een enorme kaart zitten. Het enige wat ze wel helpt is dat ze gisteravond bijna hadden gewonnen en in ieder geval in de wedstrijd tegen Cambuur goed hebben gespeeld. Maar ook daar was het weer, ze, ze kwamen voor, ze kwamen voor, ze kwamen voor en in de allerlaatste minuut werd het weer gelijk. Dus in dat elftal, daar, daar zit zeker onzekerheid. Goed, dat is de bovenkant van de, van de ranglijst. Ja. Dan moeten we even kijken naar de onderkant. hebben we twee uh, ranglijsten. De ene is de financiële ranglijst en de andere de echte. Ja. Maar laten we die echte maar eens eventjes aanhouden. Want ja. uh, strikt formeel is Almere City die uh, gedegradeerd. Ja. Was dat ook gewoon de slechtste club uit uh, de Eerste Divisie? Nou, weer. Daar punten weer niet. Want uh, ze zijn laatste geworden, maar dat is omdat ze het seizoen begonnen zijn met ah, ja. zes minuspunten. RBC, wat erboven staat, die hebben maar drie minuspunten. En die hebben ze van de week ook nog eens een keer gekregen. Uh, het is een bizarre ranglijst. Als je een soort ranglijst zou moeten maken op basis van sportieve prestaties, ziet het er totaal anders uit dan het zou zijn uh, geworden op basis van wat er nu op dit moment te zien is. Het is het, uh, geld speelt een enorme rol. Het is een enorme saneringssituatie daar. Ja, maar goed, zij degraderen ja. en uh, ja. Dat, dat is een grote teleurstelling voor Almere in ieder geval. Aan het begin van het seizoen veel van uh, verwacht hadden natuurlijk de naam veranderd van Omniworld, wat ze allemaal een beetje een suffige naam vonden, naar Almere City FC. Nou, dat straalt natuurlijk uh, Engels topvoetbal uit, bij wijze van spreken. Nou, ze begonnen al met een met dubbele cijfers bij Sparta. En vanaf dat moment is het niet meer goed gekomen. Nee. Met degradatie tot gevolg. Goed. Ja. Nou, wij kijken naar een mooi weekend. Daar gaan we het uh, vast de volgende keer over hebben. Want uh, morgen speelt uh, Twente tegen Ajax is de eerste. En volgende week nog een keertje. Maar... Een ongelooflijk. Het wordt een prachtig slot van de competitie. Ja. Voor nu, vast bedankt en uh, veel plezier van het weekend. Dan Dank je wel. de we gaan het nog even hebben over India. Want sinds de ramp in de Japanse kerncentrale... groeit ook in India het verzet tegen de opkomst van uh, nieuwe kerncentrales. India heeft er op dit moment 20 en wil dat uitbreiden tot 44. Indiaanse milieuactivisten verwijten de regering... dat ze de bevolking niet informeert over de gevaren van kernenergie. De reportage is van Wilma van der Maten En dat komt uit het aardbevingsgevoelige dorpje Narora. En daar staat ook een kerncentrale. Hier door het uh, veld... Met op de achtergrond. Dus de kerncentrale. Zit hier een wat oudere vrouw. Hallo. Tarwe te snijden. Het is heet hier vandaag. Wat is hun naam? Puspa. Puspa. Do you know what was going on in Japan? Mm -hmm. Tot voor kort werden ze eigenlijk allemaal een beetje dom gehouden. Die mensen weten helemaal niet wat die kerncentrale nou precies produceert. Ze zeggen ja, daar komt rook uit en er wordt iets... Iets gefabriceerd, zegt een vrouw, maar wat er nou precies gebeurt? En ze hebben gehoord dat er in Japan die aardbeving is geweest. Dat er mensen bij zijn omgekomen, dat daar net zulke kelken stonden als, zeggen ze, hier bij ons. En sindsdien zijn ze wel een beetje bang geworden, maar ze zeggen, we weten eigenlijk niet waar we bang voor moeten zijn. In een dorpje waar nog geen 300 mensen wonen, is dus maar één echte school, één lagere school... Ja, zo'n hut die ligt heel dicht tegen de muur waar de achter de kerncentrale ligt. Zie hier een koe op het stal en een klein baby hier aan het spelen in zo'n schaaltje waar de koe eigenlijk uit moet eten. Wat vrouwen zitten hier onder een boompje. Do they know what's behind, what kind of plan dit is? Nah, that is. They don't know what's going on. They think it's electricity plant. Jessica wieder wordt naar Japan mooi, is die mensen weten dus helemaal niet, die wonen hier allemaal in hutten tegen de kerncentrale aan. Die wisten helemaal, helemaal niks over Japan, die wisten helemaal niks over de gevaren van kernenergie. Er is hier nooit iemand geweest die ze daar iets over heeft verteld. Tot dus de ramp in Japan gebeurde, vertelt hier een van die jongens. En toen kwamen er dus wat journalisten uit Delhi over, die vertelden ons over dat er een kerncentrale was in Japan, waar een tsunami was geweest, een aardbeving, dat er mensen waren omgekomen. En nu wij weten, zegt die jongen, dat hier een kerncentrale staat, ja, zijn we best een beetje bang geworden. Zoals vraag, heeft u eigenlijk wel elektriciteit? Ik zie nergens ook maar iets van een lampje hangen. Ah, we Maar waar ze toch het meeste boos over is, is dat ze hier achter bijna tegen de muur van De kerncentrale aanwoont en helemaal niet geen elektriciteit heeft. Maar er is hier ook helemaal niets. Ze moeten hier vijf kilometer op de fiets naar het dichtstbijzijnde dorpje. En daar kunnen ze in van die kleine restaurantjes nog wel eens naar de televisie kijken. Iemand die kan lezen, kan daar een krant lezen. Maar hier in het dorpje staat dus eigenlijk gewoon de tijd compleet stil. Kinderen gaan hier ook nauwelijks naar school. Mensen hebben hier nauwelijks elektriciteit. Het is hier echt gewoon de midde -euwen. Terwijl India met die kerncentrale graag wil laten zien... dat ze met kernenergie ook tot een wereld mag behoren, maar ondertussen de mensen om die kerncentrale heen die zijn zo onwetend tot de journalisten hier dus kwamen 70, deze oude baas en een doek op zijn hoofd, is hij hier uh, enorme balen met uh, tarwe aan het sjouwen het is hier seizoen. en hier ook op de achtergrond kijken we weer tegen die kerncentrale aan Dus he know that this area is also qu very quake sensitive? they don't know that if it is a dus ik vraag aan hem of hij al ooit heeft gehoord van een evacuatieplan. Nou, dan moet hij een beetje lachen. zegt hij, ik kijk wel eens bij de buren soms naar de televisie. Dus als er dan wat aan de hand is, zegt hij, dan ga ik bij de buren naar de televisie kijken. Hij snapt dus niet dat als er iets aan de hand is, dat hij dus zo snel mogelijk hier weg moet zijn. Anders is hij al te laat. De regering van premier Singh heeft inmiddels beloofd dat een onafhankelijke commissie de veiligheid van alle kerncentrales in India gaat onderzoeken. Straks, de malaria-mug die steekt graag in zweetvoeten. Verkeersinformatie, de A2 Eindhoven richting Maastricht die is dicht tussen het knooppunt Elslo en Kruisdonk wegens wegwerkzaamheden. Duurt nog tot 10 uur vanochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vandaag herdenken Nederlanders en Duitsers in de grensstreek... gezamenlijk de Duitse capitulatie van 8 mei 1945. Ze doen dat op de plek waar eens een concentratiekamp was, Esterwegen. Esterwegen was een van de 15 zogenoemde Emslandkampen... vlak over de Duitse grens. Het zijn misschien wel de meest onbekende kampen uit de nazietijd. Maar de belangstelling voor de geschiedenis van die zogenoemde Veenkampen... neemt de laatste jaren weer toe. Piet Alders is een van die mensen die zich daarin verdiept. Hij was zich al jaren bezig met die Emslandkampen. Kampen. Hij vertelt het tegen verslaggever Margriet Brandsma. Meneer Alders, Dachau, Sobibor, Auschwitz. Het zijn namen van concentratiekampen die in ons geheugen gegrift staan. En dan 15 concentratiekampen net over de grens. En maar heel weinig Nederlanders weten daarvan. Hoe kan dat? Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. En iedereen is daar ook echt erg verbaasd over. Want uh, ik ben daar zelf ook... Uh, op een hele bijzondere manier achtergekomen. Ik heb er niks mee te maken gehad met die kampen. Ik heb in 1986 een artikel gelezen... in het toenmalige nieuwsblad van het Noorden. En daarin werd de geschiedenis van die kampen beschreven. Daarvoor wist u het ook niet? Nee, ik had er nooit van gehoord. Maar dan ga je eens even links en rechts informeren. En dan blijkt dat niemand mij daar iets over kon vertellen. En dat was, was er een soort... Uh, ja, te veel leed, hè? dat leed van Auschwitz. Ja. We zijn het zat, meer hoeven we niet te weten. Was ja. dat de houding? Ja, dat was ook over het algemeen. Dat waren de verschrikkelijke vernietigingskampen. Daar konden deze kampen, die kleine kampen in uh, relatief gezien... konden daar natuurlijk niet tegenop. Bovendien uh, allemaal onbekende namen. Dus dat, dat zei niemand iets. Uh, ja, dat was eigenlijk voor meer leed net na de oorlog geen plaats meer. Wat voor kampen waren het? Het waren. Ja, ze hadden verschillende soorten karakters. De eerste drie dat waren concentratiekampen. En die waren ook gebouwd naar voorbeeld van Dachau. Want deze kampen zijn heel erg bijzonder, omdat hier in dit Emsland eigenlijk de basis van de geschiedenis van die concentratiekampen ligt. Dachau was het eerste. Maar toen kwamen deze kampen al in 1933, al ver voor de oorlog politieke tegenstanders van Hitler? Voor politieke tegenstanders, voor die antifascisten... die je vooral moet zoeken uh, ja, onder de schrijvers, uh, onder de kunstenaars... onder de mensen die in de top zaten van de communistische partij... de sociaal-democratische partij. Mensen die over het algemeen toch nog wel wat geleerd hadden. En die ook ja, hun landgenoten tijdens bijeenkomsten wel probeerden... ...te waarschuwen tegen de gevaren die zij al zagen van het nationaal socialisme. Hebben er ook Nederlanders gezeten? Ja, er is, uh, wij staan hier in uh, Versen. Daar hebben uh, Puttenaren gevangen gezeten. Het is ongetwijfeld uh, het verhaal van Putten bekend. In 1944, uh, ik denk om de nacht van 30 september op 1 oktober... ...een mislukte aanslag op een uh, Duitse legerauto. Repressiemaatregelen. maatregelen... De mannelijke bevolking van Putten werd afgevoerd naar Nooienkammen. Putten zou verbrand worden. En die in Nooienkammen zaten, die zijn dan weer overgeplaatst naar verschillende plekken. Voornamelijk naar het noorden. En ook hier, van deze 15 Emslandkampen, er waren er twee kampen die ook onder Nooienkammen vielen. Vandaag de gezamenlijke herdenking van Nederlanders en Duitsers van de Duitse capitulatie vlakbij een zo'n voormalig kamp, Esther Weging. Ja. Uh, binnenkort de opening van een uh, museum. De belangstelling voor die 15 em Emslandkampen neemt wel toe. Ja, dat uh, neemt alleen maar toe. En uh, dat kan ik zelf dus ook uit persoonlijke ervaring vertellen. Uh, dat er dus ook uh, steeds meer belangstelling is om daar toch iets over te horen. En uh, dat men dus een algemene reactie is ook van... Ja, want het is het toch ongelooflijk dat dat zo lange tijd onbekend is gebleven... en dat het zo dichtbij gebeurd is en dat men dat dus eigenlijk niet weet. Dat het zo onbekend is gebleven. Dat zei Pieter Alders tegen verslaggever Margriet Bransma. Malaria-muggen, die steken graag in zweetvoeten. Dat is goed om te weten. En het zou ook nog eens een keertje goed kunnen helpen in de strijd tegen malaria. Bijvoorbeeld in Afrika. Medisch entomoloog Remco Suer promoveert maandag op het onderwerp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat precies? Waarom vinden ze zweetvoeten zo lekker? Nou, het zijn niet zozeer echte zweetvoeten. Het zijn de geuren die van voeten afkomen. Ja. Um... Wat inderdaad een van mijn collega's uh, ontdekt heeft, is dat er bacteriën op de voeten leven. En die produceren geuren die inderdaad aantrekkelijk zijn voor de malariamug. Ja, is dat zoet? Is dat, wat, wat is dat? Uh, nee, dat, dat zijn verschillende stoffen. Zijn, uh, er zitten uh, volgens mij uh, ja, alcoholen tussen en vetzuren zitten daar tussen. Het is een, het is een, een combinatie van stoffen. Um, en mijn onderzoek heeft dus gekeken naar uh, hoe dat ze deze stoffen dus kunnen waarnemen... En wat ik gevonden heb is dat dus de, deze voetengeuren, dat er vijf daarvan zijn die dus het CO2-signaal, kooldioxide-signaal kunnen blokkeren. En kooldioxide is een stof waar uh, die muggen gebruiken om uh, mensen op lange afstand te detecteren. Ja. Yeah. En zodra ze dus op lange afstand pikken ze dat CO2-signaal op, maar ze bijten rondom de voeten en niet rondom de mond, waar dus de, de uitgeademde CO2 zeg maar uitkomt. Ja. Yeah. Omdat ze dat gewoon lekker te vinden. Ja, maar we wisten dus uiteindelijk niet wanneer waar, wanneer gaat hij nu uh, dat signaal, dat CO2-signaal niet meer volgen. En wat ik dus nu gevonden heb is dat het dus de voetengeuren zijn die dus dat uh, CO2-signaal blokkeren. Ja. En tegelijkertijd andere cellen weer activeren om hem dus juist naar die voeten toe te leiden. Ja, dus aan de ene kant heb je het CO2 wat we uitademen, daardoor wordt die getriggerd om naar ons toe te komen. En aan de andere ja. kant, het echte, het lekkernijtje, zal ik maar zeggen, dat zijn onze voeten. Ja. Dat is leuk om te weten. Uh, en vooral als je iemand naast je hebt liggen met zweetvoeten. Maar wat hebben we dan? Nou, door uh, dit soort geurstoffen te kunnen gebruiken, kunnen we dus het uh, gastheerzoekgedrag van de malaria-mug uh, manipuleren. We zouden dit bijvoorbeeld kunnen gaan gebruiken om uh, het lange afstandssignaal te blokkeren voordat ze bij de mens zijn. We hebben namelijk al uh, binnen hetzelfde project een mengsel gevonden uh, waarin onder andere ook voetgeuren zitten. Die uh, in Afrika in een vallensysteem evenveel muggen ving als een mens. Als we dus nu deze uh, wetenschap uh, combineren. dan kunnen we dus inderdaad ze stoppen uh, op, een, uh, op uh, het zoeken naar CO2. En ze dus dirigeren naar een val waar we dus deze geurstof in hebben zitten. Ah ja, dus dan, dan leid je ze als het ware af. Ja, we leiden ze eigenlijk nog net voordat ze de mens kunnen bereiken, leiden we ze af naar een val. En zo kunnen we dus inderdaad wegvangen. En door ze weg te vangen, dan hopen we dus de muggenpopulatie naar beneden te brengen, het aantal naar beneden te brengen... dat levert dus minder beten op en dus minder overdracht van de malaria-parasiet. Ja, want, want ik bedoel, dat is het belangrijkste. Ik, bedoel, ik deed het misschien een beetje lacherig over nu met die zeedvoeten... maar het belangrijkste is natuurlijk dat die malaria niet wordt overgebracht. Ja, ja. het is inderdaad dus de mug zelf die dus de malaria-parasiet inderdaad overbrengt. Dus op het moment dat wij de mug kunnen uh, stoppen... Uh, vooraleer dat hij de mens bereikt... Dan, dan halen we dus inderdaad de, de dan zullen we de overdracht van malaria kunnen ja. verminderen. Ja, nou belangrijk onderzoek. Dank dat u het even, even wil toelichten. Is u Remco of u hè? Was dat? Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is Kluk, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, Bert. Opwinding in Griekenland over alle ontwikkelingen rond de euro. De Griekse krant Tanea schrijft dat de bijeenkomst in Luxemburg een heuse thriller was. In het artikel wordt benadrukt dat Griekenland niet uit de euro stapt. Het Duitse weekblad De Spiegel publiceerde geruchten... over het vertrek van Griekenland uit de eurozone. Dat nieuws sloeg in Griekenland in als een bom, schrijft het Griekse Eonis Online. Maar De Spiegel sloeg de plank mis. Op de site van Al Jazeera staan beelden van demonstranten in Syrië. Duizenden mensen zijn gisteren de straat opgegaan... om tegen het regime te protesteren. Demonstranten zeggen dat dertig mensen zijn omgekomen. Op de Syrische staatstelevisie vertelt een legerofficier... dat vier politieagenten zijn gedood door een criminele bende. President Obama heeft een ontmoeting gehad met het SEALS-team... dat Osama Bin Laden doodde Op de Amerikaanse nieuwszender CBS een reportage daarover. De speciale commando-eenheden van de SEALS zijn superfit en superhard. Met een zeker Rambo-gehalte staat op de site van CBS... Obama heeft veel lof voor de prestatie van de leden van het SEALS-team. Het was een van de belangrijkste militaire operaties in de geschiedenis van de VS, zegt Obama. De benzine wordt vanaf vandaag weer iets goedkoper, dat meldt het Algemeen Dagblad. Door de scherp gedaalde prijs van ruwe olie verlagen de grote oliemaatschappijen hun adviesprijzen van brandstoffen. Dat hebben Shell, BP en Total bevestigd. Texaco houdt nog een slag om de arm. Diesel gaat naar verwachting met ongeveer 3 cent per liter omlaag. Benzine wordt 2,4 cent per liter goedkoper. Op de website blekerleaks.nl zijn de eerste geheime documenten over natuurbeleid binnengekomen. De naam van de site verwijst naar Henk Bleker, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor natuur en landbouw. Blekerleaks.nl is een initiatief van natuurbeschermingsorganisatie Das en Boom, staat nu op nu.nl. De organisatie riep ambtenaren eerder deze week op geheime documenten op het gebied van natuurbeleid te lekken. Oudere bond start een campagne om te voorkomen dat Nederlandse moslims worden opgelicht bij het boeken van hun pelgrimstocht naar Mekko, dat staat lezen op marok.nl. Ieder jaar worden veel gelovigen opgelicht door malafide reisbureaus. Tussenspersonen spreken mensen bij een moskee aan en zeggen dat ze de reis regelen. Maar ze doen niets, ze incasseren het geld en verdwijnen vervolgens. Gevolg is dat de gedupeerden vaak 3.000 tot 4.000 euro kwijt zijn en ook geen visum hebben om de hadsje te maken. Minister van Financiën, De Jager, praat in de Telegraaf over zijn relatie. Hij is vrijgezel af en hij vertelt in het interview dat hij een relatie met een man heeft. Ik kan u zeggen dat ik heel gelukkig met hem ben, zegt De Jager. Hij wil zijn vriend op termijn ook meenemen naar officiële gelegenheden. De universiteit in het Duitse Beirut heeft het onderzoek... naar de promotie van oud-minister Koenberg afgerond. Conclusie is niet mal, meldt der Spiegel. Koenberg heeft met opzet gesummeld. Begin dit jaar kwam aan het licht dat Koenberg... die destijds nog minister van Defensie was... hele alinea's van andere schrijvers zonder bronvermelding had overgenomen. De Britse campagne tegen het roken zet juist aan om een peuk op te steken. Heel Engeland is volgeplakt met no-smoking stickers. De sticker zitten op de deuren van kroegen en kerken, in de trein en in parken. Maar volgens een wetenschapper van de Universiteit van Oxford werkt het averechts. Het gelukzalige verlangen dat zo'n sticker opwekt bleek sterker te zijn dan de waarschuwing. Meer daarover in de Volkskrant. En meer nieuws bij ons straks na acht uur. We hebben het onder andere over de euro, over schone industrie en over Brazilië.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 Dit is Radio 1.